Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Zit van der Linde met het NOS Journaal. De helikopter met toeristen die vermist werd bij Hawaii is gevonden. Het wrak ligt op een berg op het eiland Kauai. Daar zijn ook de lichamen van zes van de zeven inzittenden gevonden. Zij maakte donderdag een rondvlucht bij het eiland, dat een populaire toeristenbestemming is vanwege de ongerepte natuur en diepe ravijnen. De helikopter keerde s'avonds niet meer terug. Een zoektocht door het slecht begaanbare gebied leidde gisteravond naar het wrak. Afhankelijk van het weer wordt er vandaag naar de zevende inzittende gezocht. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de veroordeling van Joel S. Hij kreeg zes jaar cel en tbs met dwangverpleging... voor het doodsteken van een Amerikaanse studenten. Het OM had tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist... maar vindt het belangrijk dat de tbs-maatregel snel begint... en ziet daarom af van hoger beroep. Deskundigen oordeelden dat Joel S. de grip op de realiteit kwijt was... door hallucinaties. Dader en slachtoffer woonden in hetzelfde studentencomplex in Rotterdam. In een woning in Rozenburg in de Rotterdamse haven is een vrouw doodgestoken. Een man van 33 is opgepakt. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd in de woning. Bij een aanrijding bij Doesburg zijn vanmiddag vier mensen gewond geraakt. Hun auto werd van achteraan aangereden. Mogelijk gebeurde dat met opzet. De automobilist die het ongeluk veroorzaakte is doorgereden. De politie is naar de bestuurder op zoek. Rusland heeft een raket in gebruik genomen die snelheden zou kunnen bereiken van vijf keer de snelheid van het geluid. Poetin beschouwt de raket als een technologische doorbraak. Zo zou het projectiel niet neer te halen zijn en zijn afweersystemen nutteloos. Het weer nog. Het vriest vannacht en er kan ook mist ontstaan die lost in de loop van de dag weer op. Het is dan wisselend bewolkt en het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal.